Vier uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama vindt dat hard werken... en verantwoordelijkheid nemen weer moeten gaan lonen. Hij zei dat in zijn jaarlijkse toespraak de State of the Union... voor het congres en de miljoenen Amerikanen... die primetime op tv naar zijn toespraak kijken. Volgens Obama staat de VS er sterker voor dan welk ander land dan ook... maar heeft de economische groei van de afgelopen jaren... geen eind kunnen maken aan de grote ongelijkheid in de VS. Integendeel. Hij waarschuwde dat hij desnoods het congres zal passeren bij maatregelen om de middenklasse te versterken. De noodlijdende bevolking van de belegerde Syrische stad Homs heeft nog steeds geen noodhulp gehad.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 Het centrum van Homs is omsingeld door het regeringsleger van president Assad. En er is ook nog steeds geen akkoord over een veilige corridor... zodat gewonden vrouwen en kinderen het gebied veilig kunnen verlaten. Drie Nederlanders zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens persbureau ANP zijn het vliegtuigspotters... en zijn ze in de cel gezet op verdenking van spionage...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 Met Martijn Middel en Robert Smit. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 29 januari 2014 en op deze woensdag aandacht voor de 37-jarige Richard de Mos. Want de oud-PVV'er gaat de boer op voor de ouderen in Den Haag. In Zuid-Afrika eist een vrouw op het presidentschap. En we blikken terug op de State of the Union van Barack Obama.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 Ons online volgen, dat kan natuurlijk ook. Op Twitter vind je ons via het WNL Nacht. Op 29 januari 1998 ondertekenden 16 landen een akkoord... waardoor de komst van het internationale ruimtestation ISS mogelijk werd. Een van die ondertekenaars was, u gokt het al, ons eigen kikkerlandje. In 16 jaar tijd heeft het ISS zich flink ontwikkeld. En daarover praten we met Hans van der Landen van Space Expo. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, waar kwamen de plannen voor het International Space Station vandaan? Nou, het is een uh, internationale samenwerking tussen uh, Amerika, Rusland, Canada, Japan en Europa. En uh, Nederland maakt deel uit van uh, ESA. En binnen de ESA-groep uh, hebben we dus besloten om iets te doen aan uh, internationale ruimtevaartontwikkeling. En uh, ja, de Amerikanen die hadden met de Russen al een voorzichtige poging gedaan om een eerste ruimtestation uh, in elkaar te zetten. Het is... Dus, uh, het Skylab en uh, de daarna is het uh, Salyuteraan-station uh, geweest bij de Russen. Ja, en uh, we kwamen toch wel tot inzicht dat het een vrij duur dure programma zou moeten zijn. Mhm. En uh, zo is men ertoe gekomen om dus uh, de samenwerking te gaan opzoeken. Ja, er was dus een bepaalde behoefte uh, daartoe. Uh, lag die alleen op het financiële vlak? Uh, nee, het, uh, het ging met name om de technologische ontwikkeling en het stimuleren van de eigen industrie natuurlijk. Ja, ja. Um, het tekenen van het verdrag voor die ruimtevaart. Inmiddels uh, dus 16 jaar geleden. Um, hoe belangrijk is die uiteindelijk geweest voor de ruimtevaart? Nou, uh, we waren nooit zo ver gekomen als we dat uh, toen die tijd niet hadden gedaan. Kijk, uh, Amerika die had uh, net de maanvluchten gehad. Uh, had dus een eigen ruimtestation uh, gehad, het Skylab uh, ruimtevaartuig. En... Uh, ja, ze kwamen dus er eigenlijk achter dat de ruimtevaart toch wel erg duur was... om dat in je uppie te gaan doen. En uh, ja, de Russen die hadden hetzelfde probleem met hun uh, ruimteschip... met uh, het Zaljut-ruimteschip en met, uh, met later de meer. En die hadden ook zoiets van ja, omdat alleen de kosten te dragen... is het natuurlijk een beetje uh, erg veel. En uh, ja, zo is men eigenlijk uh, op zoek gegaan naar een stuk samenwerking. Met een hele hoop wantrouwen is men begonnen... En langzamerhand is het vertrouwen gegroeid, natuurlijk. Ja. Ook omdat er andere landen meededen, zoals uh, Nederland bijvoorbeeld, in uh, ESA deelnam in het hele project. Ja. Japan erbij kwam, uh, Canada erbij kwam. Ja, en door die internationale samenwerking is er ook een stuk verdraagzaamheid gekomen, is een stuk openheid gekomen. En uh, heeft men dus dat ruimteje uh, naar boven toe gekregen. Ja, nou Hans, welke, welke bijdrage heeft Nederland geleverd uh, aan TSS? ISS? Nou ja, Nederland uh, heeft sowieso aan de ontwikkeling bijgedragen. We hebben uh, met name bijvoorbeeld die handschoenenkasten die aan boord zijn. De klofboxen, die worden gemaakt door uh, Bradford Engineering in uh, Heerlen bij op zoom uh, We hebben een uh, statief uh, gemaakt om uh, prachtige opnames te maken. De meest spectaculaire opnames die we tegenwoordig zien vanuit het ruimteschip zijn gemaakt dankzij dus Nederlandse uitvindingen. En uh, ja, we hebben nog een uh, prachtige robotarm. Uh, in voorraad, hè. de, de erearm. En uh, die robotarm die is ontwikkeld door Dutch Space, uh, het vroegere Fokker Space. Ja. En die moet nog uh, ruimte in. Dus die, die moet nog komen. Wanneer wa wa gaat die robotarm de ruimte in? Nou, dat is, uh, als het goed is, uh, dit jaar. Maar uh, hij staat al uh, een jaar of 10, 12, staat hij al op het programma. En uh, hij is al uh, al die jaren klaar. Het is echt een uh, knap stukje vernuft Nederlandse vindingen. Uh, het is een soort uh, wandelende tak. Die over het ruimteschip uh, moet kunnen lopen. En uh, met wat klauwen eraan. En uh, ja, dan heb je dus uh, niet van die uh, ingewikkelde ruimtewandelingen nodig. Om dus reparatie uit te voeren bij het ruimteschip. Dat kan dus ook helpen bij ondersteuning. ...van astronauten die ruimtewandeling maken. Kortom, een heel veelzijdig apparaat is het. Ja, het International Space Station spreekt ook tot de verbeelding. Je ziet het ook veel terug, uh, onlangs nog in, in de Oscar-kandidaatfilm Gravity... Uh, waar, ...waar de ISS een belangrijke rol in speelt. Merken jullie dat bij de Space Expo nou ook terug dat er veel interesse is in de ISS? Ja, ja nou ja, we hebben, met name uh, merken we dus het andere kuipers effect uh, De laatste vlucht van Andere kuipers uh, is wel gebleken dat hij razend populair is en dat ruimtevaart uh, erg leeft onder de bevolking hier in Nederland. En we zien dus uh, echt heel veel bezoekers die met name met interesse voor het ruimtesjong onze kant op komen. En dan kunnen we dus ook laten zien wat uh, ESA doet en met name wat uh, de satellieten ons ook allemaal gebracht hebben. Want uh, vergis je niet, uh, bemande ruimtevaart... Uh, ...spreekt erg tot de verbeelding. Maar van de satellieten moeten we het natuurlijk hebben. En uh, weer, uh, we zouden niet zonder weersatellieten kunnen... ...communicatiesatellieten. Nou ja, die wetenschappelijke satellieten... ...die komen allemaal uit uh, Noordwijk, hè? Hm. Even terug naar de ISS. Uh, is, is de ISS eigenlijk af? Nee, hij is nog niet af. Uh, wat ik al zei, uh, die robotarm moet bijvoorbeeld uh, naar boven toe... Uh, die hier in Nederland is gemaakt en uh, die robotarm die kan pas naar boven toe als een uh, Russisch gedeelte ook naar boven toe wordt gebracht. En dat Russisch gedeelte dat is nog steeds niet boven. Dus zo gauw de Russen dat de Russische gedeelte uh, die module naar boven toe brengt dan kan uh, de robotarm worden gelanceerd en er dan vast worden gemaakt. 29 januari 1998, dat was uh, de datum dat 16 landen een akkoord tekenden. Waardoor de komst van het internationale ruimtestation ISS mogelijk werd gemaakt. Uh, Hans van der Landen van Space Expo, dankjewel en nog een fijne dag. Ja, u ook. I'll stay your Even for the rest of my days. With its where you want to stay. Have you ever known dance Uit België, I'll stay hier. Brengt de tijd op uh, bijna 12 minuten over vier. Alweer Dit is Radio 1 om BNL. Uh, ja, het is nog vroeg deze woensdagochtend. Maar de kranten die zijn inmiddels alweer onderweg. We hebben ze op tafel liggen. Uh, Ilan Hoekzaag, goedemorgen. Je hebt ze alweer doorgenomen. Goedemorgen, dat klopt in de kranten vandaag. De Telegraafkop met wekers danst op den koord. De in het nauwgenomen staatssecretaris van Financiën moet vandaag opnieuw alle zeilen bijzetten. Met een diepe knieval geeft hij tot toe dat de problemen rond het betalen van toeslagen... wel degelijk ook door de fiscus zelf zijn veroorzaakt. Het trouw komt met het visitekaartje van Deventer. Dubbele punt, industrie. Het middeleeuwse Deventer wil zijn industrie gaan behouden. Uh, niet alleen vanwege de banen die het oplevert... maar ook om toeristen te trekken. Want fabrieken zijn vrij, vindt men zelf uit de Hansestad. En de Volkskrant schrijft... hartpatiënt krijgt gentomaat. Door... Uh, om tomaten te voorzien van twee extra genetische schakelaars maken zij anthocyaninen. Stoffen die mogelijk beschermen tegen ontstekingen, kanker en hart- en vaatziekten. In de gratis krant Spits aandacht voor de veiligheid in Hilversum. Afgelopen week was Hilversum, Hilversum weer volop in het nieuws wegens uitgaansgeweld. En dat is zeker niet de eerste keer. De lokale D66-fractie denkt echter dat de gemeente het beruchte kopschoppen heeft uitgebannen. Een kopschopzaak zoals vorig jaar in Eindhoven... zal hier niet snel voorkomen, stelt gemeenteraadslid Marijke Koets van D66. Hilversum heeft inderdaad flink ingezet op de veiligheid tijdens het stappen. Mede door verscherpt cameratoezicht, de inzet van politie, horecateams... en de diensten van een particulier beveiligingsbedrijf... gaat het minder vaak mis. Veel lovende woorden dus, behalve vanuit de PvdA. Het geweld is afgenomen, maar elk incident is er één te veel... stelt fractievoorzitter Hans Hazelager... Hij vraagt zich hardop af of drugs bij bepaalde cafés de oorzaak is van het geweld. En als dat zo is, zegt hij, dan zou die zaak dicht moeten en kun je mogelijk al veel ellende uh, voorkomen. En de metro van vandaag komt met Moe van openbaar vervoer. Uh, reizigers in het openbaar vervoer ergeren zich vooral aan onduidelijkheid en bureaucratie bij meerdere vervoerders. Dat blijkt uit het jaaroverzicht over 2013 van het OV-loket, dat vandaag openbaar gemaakt wordt. Uh, de ombudsman roept de vervoersbedrijven op nu eindelijk beter te gaan samenwerken binnen het OV-landschap. Reizigers worden steeds vaker moedeloos van de bureaucratie en de onpersoonlijke behandeling. Die hen ten deel valt, schetst het OV-loket. Dat is de rode draad in de dit jaar binnengekomen klachten. Uh, het regende klachten bij het OV-loket. Vooral klachten over geld terug bij vertraging voor een reis met meerdere vervoerders, met name op het spoor. Uh, andere veel voorkomende irritaties gaan over problemen met de hoogte van tarieven, het in- en uitchecken met de OV-chipkaart en het verlengen over overzetten van abonnementen. Ja, dat en nog veel meer leest u deze ochtend in de ochtendkranten. Uh, dankjewel, Ilan. Iets wat de uh, ochtendkranten niet meer gaat halen, want die is nog bezig... is de uh, State of the Union. De jaarlijkse speech van uh, president Barack Obama. Straks gaan we erover praten met Wouter Zantingen, maar hij is nog bezig. Dus laten we even een heel klein stukje meepakken. A later... Corey was nearly killed by a massive roadside bomb in Afghanistan. His comrades found him in a canal face down. Barack Obama. Veel anekdotes in die State of the Union. Uh, uh, wat er precies gezegd is, is in, in die State of the Union. En nog gezegd wordt, hoort u dus dadelijk van onze Amerika-correspondent Wouter Zanti. Ja, Dan Nederlands Nederlandse politiek, want de gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Op 19 maart mogen we weer de stemhokjes in. En daarom neemt nu al wakker wekelijks een andere gemeente onder de loep... waarin we inzoomen op nieuwe lokale partijen. Deze week Den Haag met de nieuwe fusiepartij Groep de Mos. Oudere partij Den Haag, onder aanvoering van een oude bekende... lijsttrekker Richard de Mos. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe verloopt de campagne? Nou, Uitstekend. Ze hebben afgelopen week afgetrapt met de presentatie van ons uh, verkiezingsprogramma... en uh, onze kandidatenlijst met 35 uh, geweldige kanjers. Ja, uh, Want u bent al even actief in de lokale Haagse politiek. Uh, uh, waar ontbrak het u uh, aan uh, de afgelopen jaren in Den Haag? Ja, Den Haag is natuurlijk de mooiste stad van, uh, van, van, van Nederland, zeg ik als uh, gerechtgeaarde Haagenees. Ja, en in Den Haag uh, kan heel veel beter, omdat hier uh, vier partijen het voor te zeggen hebben die het niet zo goed gedaan hebben de afgelopen jaren. Nee, wat is uw grootste kritiek? Nou, mijn grootste kritiek is dat deze partijen, Partij van de VVD, D66 en het CDA, landelijke partijen zijn die alleen maar bezig zijn met grote prestigeprojecten. Zo noem ik een cultuurpaleis van 200 miljoen, een, een zweefpont in Scheveningen van 6,5 miljoen een uh, uh, uh, uh, uh, uh, ...havenplannen van, uh, van 30 miljoen. Ja, terwijl heel veel mensen in Den Haag heel weinig geld hebben en, uh, en, en naar de voedselbank moeten... ...wordt er gekozen voor stenen ja, en onze oude partij wil juist terug naar de menselijke ja, maat. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat Den Haag met een beetje allure uh, ook geen kwaad kan. Absoluut. Wij, wij kiezen ook voor, uh, voor allure en uh, grandeur. Dat zijn ook juist deze partijen die dat uh, de laatste jaren enorm verkanteld hebben. Wij kiezen bijvoorbeeld voor het opknappen van, uh, van de huidige pier. En wij kiezen voor bestaande dingen, maak die nou eerst eens goed voordat je begint met allerlei peperdure projecten. Ja, een samenwerking met de oudere partij, en als ik me niet vergis bent u 37 jaar, uh, is dat niet een beetje jong als stem van de oudere partij? Nou dat is heel jong, ik ben 37 en daarom hebben we ook onze nummer twee, is een, een kolonel buitendienst van 61 jaar, uh, die gaat het oudere plan uh, uh, vertolken en, uh, en uitvoeren. Ja, in de oude partijen hebben we de filosofie erachter is dat uh, twee kleine partijen samen een, een, een grote kunnen worden. En dan een vuist kunnen maken naar de partijen die het hier in Den Haag uh, tot zeg hebben gehad. Ja, en daar is bij een samenwerking anders dan bijvoorbeeld de PVV heel erg uh, belangrijk. En wij werken dus samen, uh, wij hebben tien speerpunten. Nou, één speerpunt is dan oudere beleid. En de oudere partij is helemaal eens met die andere negen speerpunten... die Goetemos ja. uh, uh, voor ogen heeft voor de stad. Ja, we kennen u natuurlijk ook. Uh, jonge vent, zegt u. Uh, maar in 2012 bent u uit de landelijke PVV gezet. Uh, in ieder geval niet meer op de lijst gekomen... omdat Wilders de partij wilde verjongen. Dat kleeft toch een beetje aan u. Ja, dat, dat, dat, dat, inderdaad, dat verjongen... Nou, dat zie ik dan nu maar als een, als een compliment... Uh, dat ik het dan uh, in Den Haag en Schreveningen... echt voor die ouderen kan, uh, kan opnemen... Nou, waar de PVV natuurlijk steeds wegrent voor uh, verantwoordelijkheid, willen wij uh, gaan uh, besturen. Nou, we hebben daar een, een lijst voor met 35 kandidaten, met ondernemers, met ouderen, ja, met mensen die uh, de stad op hun broek uh, zou kennen. Ja, en dat is heel erg belangrijk in de lokale politiek. Wat maakt dat u denkt dat u het verschil kunt maken in Den Haag? Nou, wij hebben het beste kiesprogramma voor Den Haag. Wij hebben tien hele heldere standpunten. Uh, dat uh, varieert uh, met ondernemingen, feest in Den Haag, ouderenbeleid, armoede, uh, ja, dat zijn allemaal punten door, uh, door Hagen-Nezen en Scheveningers geschreven. Dat is ook onze kracht. We ja. zitten in alle acht stadsdelen van Den Haag met wijkvertegenwoordigers. Ja, en wij zijn echt uh, lokale bekendheden op, op een lokale lijst. En dat wordt onze kracht. Ja, en er wordt ook voorspeld dat lokale partijen het heel erg goed gaan doen. En dat is ook logisch, want de landelijke partijen hebben het uh, enorm laten liggen. Opvallend, um, u bent oud-PVV'er, uh, maar er wordt met geen woord gerept over de islam in, in het partijprogramma. Uh, hoe is die omslag in Denkwijs ontstaan? Nou, mijn omslag in, in, in denkwijs is in die zin dat ik uh, geen knollen voor uh, cit citroenen wil verkopen. Kijk, de gemeenteraad gaat over uh, lokale politiek. Wij hebben wel zeker dingen die, uh, die integratie aangaan. Zoals bijvoorbeeld uh, verplichte voor- en vroegschoolse educatie voor, voor die kinderen die geen Nederlands spreken. Dus daar hebben wij gewoon wat de gemeente kan, dat doen wij. Wij houden ook rekening mee met de overlast van uh, van, van Polen en Romeinen uh, Roemenen... door middel van bijvoorbeeld een wielklem dat ze de boetes niet betalen. Maar landelijke politiek, ja, dat gaan wij niet, niet doen, want dat kunnen wij helemaal niet. Wij kiezen echt voor de stad met lokale politiek en met uh, lokale oplossingen. Nou, nou kleeft uh, het, het PVV-verleden natuurlijk wel aan u. Uh, mensen kennen u namelijk van, van die landelijke PVV. Uh, hoe kijkt u nu tegen uh, PVV Den Haag aan als concurrent zijnde? Nou, het kleedt niet aan, want ik heb voorop gesteld heb ik, heb uh, zes hele goede jaren bij de, bij de PSV gehad. Ik heb uh, in, in de Tweede Kamer uh, is een derde deel van mijn de moties aangenomen. Dus ik, ik kijk terug op een goede tijd. En het is gewoon een huwelijk wat is gek uh, gestrand. Nou, no hard feelings. Zij gaan hun weg, wij gaan uh, de onze. Ja, en onze partij die is uh, in Den Haag uh, veel zichtbaarder en met één zetel uh, nu hebben wij veel meer van elkaar gekregen dan uh, de PVV. Uh, met meer zetels. Ja. Wij hebben een voedselbankactie gedaan waar we 5000 euro hebben opgehaald. Uh, we hebben invloed gehad op het beleid met heel veel ideeën die door uh, partijen zijn overgenomen. Ja, dat zijn allemaal dingen die de PVV niet, niet kan, uh, kan zeggen en de PVV Den Haag zeker niet. Ja, die wordt bovendien nog eens een keer geleid door iemand uit Gouda. Ja, als je dus van grootse kaars houdt in Den Haag, moet je op de EV stemmen en kies je voor een Haagse geluid, dan zit je bij ons goed. Ja, hoeveel, hoeveel zetels kent de, de Haagse gemeenteraad ook alweer? 45 zetels. 45 zetels. Nou, u heeft een 10 punten programma. Ik kan me voorstellen dat u ook aanstopt een zeteltje of tien dan. Nou, wij mikken realistisch gezien uh, op, op vijf zetels. We, gaan, we hebben gezegd, we gaan vijf tot tien, maar vijf zetels is echt realistisch. Zeker ook dat natuurlijk met uh, echt lokale bekendheden, bijvoorbeeld ook uh, John van Zweden, die uh, iemand van het uh, Sportcentrum de Uithof, echt lokale mensen bij de lijst uh, betrokken. De voorzitter uh, van de ondernemersvereniging De Pier, van Van Scheveningen. Mm -hmm. Ja, die mensen moeten het gaan doen. En dat lokale geluid gaan we vertolken. En als we vijf zetels halen, dan willen we ook aan de knoppen zitten. En dan willen we ook mee gaan uh, besturen. Nou, uh, kan ik me herinneren dat u uh, een, een aantal weken geleden een interview gaf. En toen uh, richtte u zich nog op tien zetels. Uh, vijf tot toch wel tien bijgesteld? Dat, dat, dat, dat, nee, dat hebben we steeds geroepen. Vijf tot Top 10. Kijk, op een goede dag kunnen we er meer halen, maar we moeten ook realistisch blijven. Ik heb steeds geroepen van het begin af aan: 8 tot 10 zetels. Uh, dat is ook overal terug te vinden op onze, onze website. 5 tot 10, daar richten we ons op. 5, daar zijn we uh, uh, al heel erg blij mee als, als nieuwkomer. Ja, en op een goede dag en met een goede campagne zit er misschien meer in het gat. Dus wij, wij blijven voor die vijf tot tien zetels gaan. Mm, maar dan toch nog even, ik ga toch nog even vervelend doen. Hè? Uh, u heeft een mooie tijd gehad in de landelijke politiek. Is het niet zo dat die landelijke politiek ook een beetje blijft kriebelen? landelijke politiek was een prachtige tijd in de gade. Dat is helemaal geen vervelende vraag. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. Kamerlid zijn is een van de meest eervolle banen die er in Nederland is. Maar verge vergeef je niet, Den Haag is de mooiste stad. Ik ben een echte Hagenees. Ik ken Den Haag op mijn broekzak. Het is een eer om voor de Haagse en Schreveningse bevolking te mogen strijden. En dat gaan we ook te zuur en te zwaar om onze mooie stad nog mooier te maken. En dan ziet Den Haag er over een jaar of vier misschien een heel stuk mooier uit. Dankzij u, Richard de Mos, lijsttrekker van Groep de Mos, OPD. Dank voor uw tijd en veel succes. Graag gedaan. Het Amerikaanse voetbalseizoen uh, wordt traditioneel afgesloten met de Bowl En die staat aanstaande zondag op de planning. Uh, onze eigen WNL-presentator Anne de Jong is groot fan. En uh, die volgt de verrichtingen van de NFL op de voet. Uh, we gaan het straks met hem bespreken. Maar slapeloze je slapeloze nachten. in mijn bed, hoofd vol met gedachten. De tijd ik door. Slapeloze nachten, in de zon door. ogen reeds gesloten. Enkel als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten. Licht te staren in het duister. Met de eindeloze droom. Geen reden om mogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. En gezien alles kan zo van naar de ingouden. Zonder liever in. gauw. Mijn insteken zonder net de mouwen. Ik zie mezelf niet zo gauw. Niets doen en moeten buiten met mijn tafel.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 en nachten Ja, en ik wil back to the future De vroeg brandt op de plek van mijn voeten Ik rij s'nacht de stad, lichte stukken Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken Zo'n in mijn eentje, mijn visie is zuiver in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de duivel, de geeft al hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kiebelen, zodat duiken, even stil zit Klaar voor de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 De zon breekt door, de sterren uit de lucht, dat is ons decor Planning voor morgen, doe me nog steeds voort, of ik word een woord Ligt wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door mijn ogen reeds gesloten, denk denken als ik slaap ben ik even Weg van al mijn dromen, Ik slapeloze nachten Vier minuten voor half vijf, Radio 1. U hoort de slapeloze nachten van de oppositie natuurlijk. Zondag staan de meeste televisies in de Verenigde Staten afgestemd op dé sportwedstrijd van het jaar. Het voetbalseizoen wordt dan traditioneel afgesloten met de Super Bowl. En dit jaar nemen de Seattle Seahawks en de Denver Broncos het tegen elkaar op. Onze eigen WNL-presentator Anne de Jong is een groot fan van het Amerikaanse voetbal. En volgt de verrichtingen in de NFL op de voet. Anne, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, om te beginnen kun je uitleggen hoe groot de Super Bowl ieder jaar is? Ja, nee, het is het, het grote sportevenement van Amerika. Zo simpel is het. Er is weer een pol geweest. En het is voor het twintigste jaar achter elkaar dat American football de grote sport van Amerika is. En Amerika is sportgek. Uh, dus dat zegt een hele hoop. Het is uh, de sport waar um, iedere Amerikaan naar kijkt. Zo simpel is het. Uh, het is de show eromheen waarvoor iedereen kijkt. Het zijn de reclames waar zelfs iedereen voor kijkt. De voorbeschouwingen zijn afgelopen week begonnen. dus Ze gaan een week voorbeschouwen op één wedstrijd, want dat is het. Die gasten zijn gewoon helemaal gek in Amerika. En ze doen het allemaal voor één wedstrijd. En die is aankomend zondag. Ja, laten, we, laten we ze even doornemen. De Seattle Seahawks en de Denver Broncos die het tegen elkaar opnemen. Eerst de, de Seahawks. Wat, wat voor ploeg is het? Uh, de Seattle Seahawks is een, echt een jong team. Uh, niet heel verrassend dat ze erin staan, want ze hebben misschien wel het, het beste team... Van, uh, ...van het Amerikaanse voetbal. Dat werd het hele jaar ook gezegd. En wat zij vooral heel erg goed hebben is hun verdediging. Uh, die bestaat uit de legion of boom, zoals het wordt genoemd. Er is gewoon een groep van vier mannen die probeert de quarterback... ...de man die de lijnen uitzet aan te vallen. Daar zijn ze weergaloos goed in. En uh, ze hebben ook uh, het beste achterveld, laat ik het zomaar noemen, van uh, de hele NFL. Uh, en dan vooral Richard Sherman, de meest uitgesproken speler misschien wel in de NFL... Die niet alleen een hele grote mond heeft, maar ook een weergeloos goede speler is. En die wint eigenlijk bijna iedere wedstrijd voor de Seattle Seahawks. Hmm. En dan uh, de Denver Broncos, de tegenstander. Um, daar zit een Nederlandse link aan, hè? Ja, er is ooit een Nederlander geweest die de Super Bowl gewonnen heeft. Meneer Hasselbach is dat. En die, um, die speelde bij de Broncos, heeft daar toen de Super Bowl gewonnen. Was niet echt de belangrijkste speler. Maar uh, hij heeft een ring, zoals ze dat noemen. Want iedere speler die in zo'n team zit krijgt een Super Bowl ring. En uh, als dan die spelers later heel erg aan de grond zitten, dan uh, gaat hij die altijd verkopen. En die leveren dan uh, een ton op of zo. Ja. Uh, meneer Hasselbach heeft dat volgens mij niet hoeven doen. Uh, maar hij is volgens mij wij mijn weten wel de enige Nederlander die ooit de Super Bowl kon nemen. Nou, dat zijn vervlogen tijden. Uh, het huidige ja. Denver Broncos, hoe ziet dat eruit? Uh, dat bestaat eigenlijk maar uit één man. Uh, misschien wel de allerpopulairste um, uh, speler van uh, de NFL, dat is Peter Manning. Hij is 37. Is zo'n quarterback, oftewel de man die de lijnen uitzet. De spelverdeler. Hij is dus eigenlijk heel erg oud. Mensen dachten dat hij over zijn top heen was. Maar hij is naar de Broncos gehaald. Voor maar één reden. Nog één keer die Super Bowl halen. Het is hem gelukt. Ja. Uh, uh, hij, heeft, uh, hij is ook weer een record heeft gehaald in het normale seizoen. De meeste passing yards, zoals ze dat noemen. Dus er is nog nooit één quarterback geweest die zoveel goede ballen gegooid heeft als hij dit seizoen. Uh, en uh, hij zorgt ervoor dat de aanval van de Denver Broncos. De allersterkste is van de hele NFL. Dus het is eigenlijk aankomende zondag de sterkste aanval tegen de sterkste verdediging. Ja, ik wil net zeggen, dat moet een, uh, een spektakel opleveren. Het circus om de Super Bowl heen dan is voor sommige mensen net zo interessant als de sport zelf. Uh, er was nogal wat te doen rondom Scarlett Johansson. Ja, uh, want uh, zij zat in de reclame. Er zitten heel veel bekende Amerikanen uh, in die reclames heen. Alleen uh, Fox, de, uh, de zender die het gaat uitzenden, de maatschappij die het gaat uitzenden, die Super Bowl. Die heeft daar um, reclame uh, verboden. Die wordt niet uitgezonden. Dus... Hoe zit dat? Ja, dat heb ik proberen uit te zoeken. Het is een beetje uh, raar. Er zijn drie theorieën. De ene is um, dat uh, aan het eind van de reclame zegt ze: Sorry Pepsi, sorry Cola. Dat is voor een soda-merk. En sommige mensen denken dat dat niet goed is, omdat ze dus namen van andere bedrijven noemen. Hmm. Een andere is dat die reclame gewoon te sexy is en er toch heel veel jonge kijkers zijn. Dat is het eerste waar je aan de... denkt, dan toch ook uh, wat dat ja, betreft. Ja. <laughs> Vind ik dan juist. Dat is een mooie vrouw. Ja, absoluut. En de laatste is helemaal gek. Het zou een zionistisch complot zijn. Want de soda-maatschappij voor wie ze doet, de Flitterang-maatschappij, heeft banden met Israël. Maar die staat in het bezette gebied van de Palestijnen, dat bedrijf. En daar zou de NFL zo ver mogelijk van weg willen blijven. Het is een heel raar verhaal. Welke het nou precies is, ik weet het niet. Maar je reclame komt in ieder geval niet op tv. Hm. Tijdens die Superbowl is er dus ook uh, altijd een grote halftime show met, met grote acts. Ja. Uh, wie komen er dit jaar op draven? Uh, Bruno Mars en de Rattle Chili Peppers. Kijk, kijk dat, dat zijn niet de minste. Um, nee. uh, is, dat, is dat altijd zo belangrijk, die, die halftime show? Uh, het is iedere keer wel heel erg spectaculair. Denk aan Nipplegate van uh, uh, Janet Jackson, ja. was tijdens de halftime show. Uh, vorig jaar heeft Beyoncé aan uh, het concert gedaan. Het zijn eigenlijk altijd de grote der aarde die daar komen optreden. En dit keer zijn het de twee Red Chili Peppers en Bruno Mars. Ja. Ja. Zondag, de Seattle Seahawks tegen de Denver Broncos om de 48 e Super Bowl. Onze eigen WNL-presentator ja. Anne de Jong, hartelijk dank en veel plezier zondag. Dankjewel. Het is net half vijf geweest en het uh, nieuws dendert door. Het minuutje. En daarom uh, is Ilan Hoeks aangeschoven.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 In het noordoosten van het land komen wolkenvelden voor, waardoor het ook vanmiddag blijft vriezen daar. Alders ligt de temperatuur rond een graad of drie. Vanavond en vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot min vier graden. Morgen wederom een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. De temperaturen die liggen rond het vriespunt. En daarbij waait ook nog eens een gure oostenwind. Met uitzondering van de zaterdag blijft het de komende dagen droog. En liggen de temperaturen met drie tot zes graden rond normaal. Het minuutje. Dankjewel, Ilan uh, Hoekstra, uh, voor het nieuws. Um, het echte nieuws van deze nacht was natuurlijk wel de echte State of the Union. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dat doen we met uh, VS-correspondent Wouter Zanting. We bellen over een paar minuten met Washington. Hij heeft uh, zijn hoogtepunten uit die State of the Union geplukt... Uh, Obamacare, werkloosheid, afluisterprogramma's en Guantanamo Bay. Het kwam allemaal aan bod. Zonder op WNL, nu al wakker op Radio 1. Tijd voor muziek van London Grammar. Luister naar Strong. MUZIEK Excused you for a while. While I'm wide eyed, and I'm so damn caught in the middle. And a blind eye with a stare caught right in the middle Ja, het zit erop de jaarlijkse State of the Union. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the president of the United States. Thank you. Ja, anderhalf uur sprak Obama over zijn Obamacare, werkloosheid en afluisterprogramma's. Het kwam allemaal aan bod. Net als veel Amerikanen zat ook Wouter Zantinga aan de televisie gekluisterd. Hij volgde de hele toespraak voor ons. Wouter, goedemorgen. Wouter, goedemorgen. Portvei? Ik denk dat Wouter, uh, dat is nog niet verwacht. Nog, nog redelijk in de band is van, uh, ja, van Obama. Ik denk het wel. Um, ik stel voor dat we uh, Wouter anders, anders straks gewoon, uh, gewoon eventjes opbellen... en uh, dat, we, dat we eerst even gaan ontbijten. Ja, we hebben Wouter in ieder geval uh, al wel aan de lijn. Dus uh, als hij straks terugkomt met zijn telefoon... praten we verder met, met hem. Nou ja, ontbijten. Maar tijd voor een boder, bruine boderham met hagelslag. In het ontbijtje met gaat onze verslaggever Jurgen Scholders... Uh, vanaf vandaag uh, elke week ontbijten bij een bekende Nederlander. Een sporter, politicus of uh, muzikant... waarmee hij tijdens het ontbijt de waan van de dag bespreekt. En vandaag schrijft hij aan bij Daan Windhorst... Satie Satiricus van het online journalistieke platform De Correspondent. Hey, uh, goedemorgen, ik zit hier aan tafel met uh, Daan Windhorst. Daan Windhorst, toneelschrijver, dwangmatig twitteraar en satiricus. Ja, ik zit hier uh, daadwerkelijk met uh, zwetende handjes... want uh, ja, ik ben natuurlijk enorm bang dat ik uh, voor de gek word uh, gehouden. Goedemorgen, Daan. Goedemorgen, Jorgen. Ik ga je niet voor de gek houden. Echt waar? Ik hoef niet bang te wezen. Uh, niet voor mij. Heb je een beetje lekker, uh, lekker geslapen, uh, Daan? Ja, ik heb wel goed geslapen. Ik heb wel uh, sinds een week... Word ik... Echt iedere nacht opnieuw wakker van een nachtmerrie. Midden in de nacht. Ik had vannacht dat ik de, de standaard performer nachtmerrie... dat je uh, ergens staat en, en je tekst niet weet. En dan uh, iedereen heel boos op je wordt En dat je uh, huilend probeert te vertellen. Ja, maar ze hebben me hier, er pas net bij gevraagd. En ik weet de tekst ook allemaal niet. Maar, maar gisteren was het weer totaal anders. Ik weet, de inhoud heeft er denk ik niet zoveel mee te maken. Als, als ik deze inhoud zou verklaren... denk ik dat het te maken heeft met een bepaalde maten van succes nastreven. En, uh, en daar niet aan kunnen voldoen. Precies, het is de druk, hè? het is de performer. Ja. De, de druk van, uh, van dat mensen willen dat je iets moois maakt. Over successen gesproken, hè? mooi bruggetje. ben <lacht> tegenwoordig <de> <lacht> satirist voor de uh, uh, correspondent. Uh, hoe wil je zoiets? Uh, ik werd het door een 1 april grap te maken. Ik heb eigenlijk voor de lol had ik de website van de correspondent nageknutseld toen ze nog niet bestonden. Maar toen ze aan het uh, crowdfunden waren en heb ik gezegd: uh, heb, ik, heb ik op de pagina gedaan alsof het alsof de hele Correspondent een 1 april-grap was. En tot mijn grote verbazing geloofden vrij veel mensen dat... en vonden mensen het ook leuk om andere mensen dat te laten geloven. Het was 1 april, uiteraard. Uh, en dat ging zo hard dat toen uh, twee maanden later... toen Rob Wijnberg op zoek was naar iemand die humor voor hem kwam doen... dat hij toen aan mij dacht. En uh, toen heb ik een, een lange sollicitatieprocedure doorgelopen. En toen ben ik het uiteindelijk ook geworden. Wat is een satire in één zin? Satire is een leugen waarmee je de werkelijkheid voelbaarder maakt... of altijd jouw visie op de werkelijkheid natuurlijk... Vaak is het grappig, maar dat hoeft niet. Um, ja, ja, dat zal meer dan één zin, dus ik, ik moet nu ophouden. Steven maakt een, een satire van een interview. Kan dat? En hoe, hoe zou je dat dan doen? Ik zit hier tegenover Jorgen Schotters en Jorgen... Oh, er ligt wat kip op tafel en daar, dat plukt hij nu van zijn broodje af. Wat betekent dat voor jou, kip? Is dat belangrijk voor jou? Um, kip of het ei, wat was er eerst? Dat denk ik wel over na als ik ook vragen waar wij mensen waarschijnlijk nooit een antwoord op zullen krijgen. Je bent dus eigenlijk een, een filosoof. Ja, eigenlijk wel, ja. Is dat zwaar voor je? Ja, dat hoofd draait maar door, hè. Ik denk, ik denk, ik denk. En het, het stopt. Nooit, nee. En is dat minder geworden sinds je weg bent uit Onderweg naar morgen? Nee, eigenlijk alleen maar meer. Het was niet per se een goede stap om daar weg te gaan. Ja, nou, nou, nou, nou zeg je alsof denken iets slechts is. Alsof, alsof de lijfelijkheid en het wereldse van ons bestaan... dat dat het hoogst haalbare is. Maar misschien zit het hoogst haalbare wel in het geestelijke. Ik heb mijn mond vol. Ik kan nu niet meer zeggen, maar dit is het item. Dit is het, uh, het item, het ontbijtje met volle mond. Ja. Ik heb hier een paar uh, headlines uit het uh, nieuws van afgelopen week. Kunnen we kijken of we daar nu hier ter plekke iets bij kunnen verzinnen. Oké, okay, en, en wat voor iets wil je dan dat het, dat het wordt? wordt het... Keiharde satire dan. Ja, die... Oké, okay, kom op. Kleinschalige WK-protesten Brazilië na oproep actiegroep. De protesterende groepen vinden het geld juist nodig... voor het verbeteren van de slechte infrastructuur, gezondheidszorg en het onderwijs. Er staat dat het kleinschalige protesten zijn. En dan gaat er wel iets van, maar waarom zijn dit kleinschalige protesten? En misschien is dat wel omdat hun infrastructuur zo kut is. Dat ze er gewoon allemaal niet konden komen. Dat is sowieso de manier om je volk klein te houden. Gewoon alle wegen zo kut te maken... dat niemand ooit voor je parlementsgebouw kan komen demonstreren. De voormalige president-commissaris van SNS, Joop Bouma, speelde in die periode 2006-2008 een twijfelachtige dubbelrol. Hij speelde de dubbelrol weinig overtuigend en erg plat. Hij wist geen diepte aan te brengen in het personage. 35% van Upload's Pirate Bay is porno. 35% maar? Dat vind ik weinig. Zo'n sns ding is interessant, omdat je daar constant merkt dat hoewel ze officieel een bank er is voor zijn klanten of voor burgers, of misschien omdat het belangrijk is dat we een bank hebben, dat de enige mensen naar wie je geluisterd is dat het de aandeelhouders zijn. Dat zijn, dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, daar klopt gewoon iets niet. Daar klopt iets niet in wat het zou moeten zijn, of wat ze zeggen dat het is, en wat het daadwerkelijk is. En, en daar zit denk ik, daar wordt satire meer dan een woordspeling of een grapje, maar gaat het ergens over. En dat is denk ik heel belangrijk. Dankjewel Daan. Uh, wilt u meer Daan Windhorst? Kijk dan op www.decorrespondent.nl of ga naar zijn eigen website www.doesgordijn.nl. Een hele fijne dag. Dat was wel een bijtje van uh, Jurgen Scholtens en die zat uh, aan tafel bij uh, Daan Windhorst, uh, de ook satiricus ook uh, van de Correspondent. Krijg ik wat trekken, uh, Robert? Ja, nee, zeker. Een uh, kopje koffie uh, is inmiddels uh, uh, in ieder geval. Uh, uh... Hier, heb je koffie. Dank u. Drink okay. smakelijk. Drink smakelijk. Um, ja, we probeerden het, het net natuurlijk ook al. Um, Wouter Zantingen die heeft voor ons de uh, State of the Union uh, op de voet gevolgd. Uh, en nu hoop ik dat hij wel aan de lijn hangt. Uh, Wouter, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen. Kijk, kijk, nou, we zijn er. Um, Wouter, hebt het, uh, je hebt het allemaal gevolgd. Die State of the Union duurde al, uh, ja, een kleine anderhalf uur. Um, wat was het voor toespraak van Obama? Het was een uh, ja het was een lange toespraak. Uh, het was inderdaad wat we hadden verwacht. Hè. Obama uh, vertelde over dat de economie het beter deed, maar dat ja, het nog niet goed genoeg gaat op de inkomensongelijkheid. ...een groot probleem is en dat hij het zelf is om te wachten op het congres... ...en dat hij zelf actie gaat nemen. Ja, laten we, laten we even een paar punten doornemen. Uh, allereerst, um, uh, Obama over uh, Guantanamo Bay. Uh, hij heeft al heel lang heeft hij, uh, heeft hij de belofte dat, uh, dat Guantanamo Bay uh, gesloten uh, moet worden. En uh, daar, daar zetten die, uh, die, ja, die beloften die zette hij nu kracht bij? Ja, hij zei dat uh, met het uh, afsluiten van de langste oorlog... ...uit de Amerikaanse geschiedenis, het afgaande van oorlog... Uh, dit jaar, dat ook Want beef, dit jaar dicht moet. Dus hij heeft inderdaad uh, nu de scherpe belofte gezegd dat, uh, ja, dat er dit jaar naar Nijna gaat komen. En dat is al uh, een grote verrassing. Ja, duidelijk. Um, natuurlijk veel meer uh, aan bod gekomen, zoals uh, uh, bijvoorbeeld Obama's aanpak van uh, armoede. Today, after four years of economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher. And those at the top have never done better. Inequality has deepened. Upward mobility has stalled.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 Ja, maatregelen dus voor de arme gemeenschap in de Verenigde Staten die ondanks uh, ja, economische welvaart maar niet uh, rijker wordt. Um, uh, wat heeft hij nou uh, precies beloofd aan die, uh, aan die arme uh, gemeenschap? Obama heeft nu beloofd dat uh, mensen die uh, voor de overheid werken en een minimumloon verdienen, daar geeft hij via een executive order. Dat is een bevel dat hij kan uitschrijven als president. Daar gaat het minimumloon om, uh, omhoog van 7 naar 10 door. En daarmee uh, probeert hij het, het, het congres aan te sporen om dat ook te doen voor alle andere Amerikanen die het minimumloon verdienen. Hm. Uh, dan wat anders. Uh, Obamacare. Uh, ja, je kon er niet omheen de afgelopen jaren, uh, Hij heeft het erover, uh, waarin hij het ook heeft over een meisje met de naam Amanda. Someone like Amanda Shelley, a physician's assistant and single mom from Arizona, couldn't get health insurance. But on January 1st, she got covered. On January 3rd, she felt a sharp pain. On January 6th, she had emergency surgery. Just one week earlier, Amanda said, and that surgery would have meant bankruptcy. That's what health insurance reform is all about. The peace of mind that if misfortune strikes, you don't have to lose everything. Already because of the Affordable Care Act, more than three million Americans under age 26 have gained coverage under their parents' plan. Ja, uh, Amanda nam net uh, een verzekering voordat ze een belangrijke operatie uh, onderging. Ja, hij zegt hier mooie dingen over Obamacare, Obama. Maar je, je kan zeggen dat Amanda nog mazzel heeft gehad dat ze een verzekering kon sluiten. Want die Obamacare-website was uh, natuurlijk een rommeltje, Wouter. Hoe zit dat nu? Uh, ja, dat klopt. Dat, dat is nu uh, wel wat verbeterd, maar er zijn nog wel wat problemen mee. Het was ook een hek geweest dat de mensen weer wat, wat informatie hadden gestolen. Maar goed, Obama uh, die, die, uh, hamerde op dat uh, je niet te veel moet kijken naar de technische problemen... maar naar wat, wat er echt belangrijk is. Dat zo dat iemand als een die uh, die is niet kon betalen uh, gezondheidszorg... of dat hij gewoon niet al geaccepteerd krijgt, dat hij nu wel uh, uh, gezondheidszorg kan krijgen. En dat dat dus betekent dat hij niet uh, failliet hoeft te gaan als ze uh, ja, ziek wordt. Ja, maar het blijft een heet hangijzer in de VS, hè? Uh, ja, absoluut. Uh, dit is, ja, de, die, die, uh, die zeggen dat het een enorm probleem gaat worden voor kleine bedrijven die niet kunnen betalen, dat, dat grote bedrijven massaal hun gezondheidszorg, want hier in Amerika krijg je vooral je gezondheidszorg via je bedrijf, uh, dat die dat allemaal gaan dumpen en dan tegen mensen zeggen zoek het maar uit op, uh, op de Obamacare-website. Dat gaan wij niet meer regelen. Mm -hmm. Dus uh, ja, de wil ik zeggen dat dit een, uh, ja, dat, dat een enorme catastrofe aan het worden is. Ja, uh, ook een mooie belofte voor de Amerikaanse soldaten en hun uh, familie. Uh, laten we even luisteren. When I took office nearly 180,000 Americans were serving in Iraq and Afghanistan. Today, all our troops are out of Iraq. dan 60.000 of our troops have already come home from Afghanistan. With Afghan forces now in the lead for their own security. Our troops have moved to a support role. Together with our allies, we will complete our mission there by the end of this year. And America's longest war will finally be over. Hmm. Ja, hij zei dat de troepen nu al uh, weg zijn in, uh, uit Irak, maar ook, uh, ook veel troepen vertrekken uit Afghanistan. Gaan alle troepen nu daadwerkelijk weg uit Afghanistan? Uh, niet alle troepen. Uh, Obama is in ieder geval plan dat er uh, ongeveer 100.000 blijven uh, als, een, als een soort veiligheidsmacht... Uh, uh, maar die dan wel onder bevel staan van de uh, Afghanen. Uh, als dat natuurlijk doorgaat, want Karzai, Karzai, de president van de, uh, Afghanistan, die, uh, ja, die bedenkt steeds weer nieuwe dingen en die is nogal discultuurig. Maar uh, inderdaad, de oorlog zelf is afgelopen en het grootste deel van de troepen uh, zal dit jaar naar huis uh, gaan. En inderdaad, wat Obama zegt, het langste oorlog in Amerikaanse geschiedenis zal dan. Ten einde zijn. Ja. Uh, tot slot uh, uh, dankzij Edward Snowden uh, was uh, ook de NSA een heet hangijzer uh, de, de laatste tijden. Uh, Obama zei daar ook wat over. Wat zei hij precies? Nou Obama heeft er heel uh, kort over gehad. één klein zinnetje. Ja. Waarin hij zei dat uh, uh, het belangrijk is dat gewone burgers niet worden afgeluisterd. En dat uh, de NSA binnen de uh, wet moet opereren. Hm. Ja. En dat was het. Ja, Oké, okay. uh, duidelijk. Uh, Wouter, dankjewel. Onze correspondent Wouter Zantingen vanuit Washington over de State of the Union 2014 van Barack Obama. Met sorry hier op uh, Radio 1 uh, 8 voor 5. Het gaat slecht met de Afrikaanse olifant. Stropers zorgen ervoor dat de populatie drastisch daalt. En daarom spant het Wereld Natuurfonds zich in voor het beschermen van de olifant. Omdat ze daar ook met hulp van de politiek niet in slagen spreekt Christian van der Hoeven. Wildlife Crime-deskundige van het WNF, de voicemail van Mark Rutte. In. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Goedemorgen, premier Rutte. U spreekt met Kersja van der Hoeven van het Wereld Misschien ja. heeft u gehoord dat 66% van de olifanten... in het Seleusreservaat in Tanzania zijn gestroopt sinds 2009. Het zijn er nu nog amper 13.000. In 2009 waren het er 39.000. Het is het zoveelste bericht van de grote olifantenslachtingen in het veld. Zoals in Noord-Cameroen gebeurt als vorig jaar, waar ik zelf ook onderzoek heb gedaan aan olifanten. Het gaat me echt aan het hart dat de Afrikaanse olifant zomersaal onder het vuur ligt. En dat alleen maar de meerdere ere glorie van de mensen. Dus de strobrei illegale handel in olifanten, neushoorn, tijger en vele andere dieren en producten is tegenwoordig echt van een andere orde dan dat vroeger was. Wist je dat er jaarlijks tussen de 6 en 8 miljard euro omgaat in de illegale handel in dieren? Daarmee staat de Crime op de vijfde plaats van Interpol, vlak onder wapen- en drugshandel. Het is ook niet meer een verhaal van bedreigde diersoorten alleen. In Centraal-Afrika worden conflicten gefinancierd uit de handel in Ivor en, en bedreigt daarmee de veiligheid en stabiliteit van de regio. Het Wereldnatuurfonds heeft de strijd tegen de wildlife crime wereldwijd opgevoerd door de stroperij, handel en vraag aan te pakken. Gelukkig staat de wildlife crime inmiddels stevig op de internationale politieke agenda. Er vinden meer en meer topoverleggen plaats, zoals in het Europese parlement en zelfs bij de Verenigde Naties. Maar goed, dit wisten we natuurlijk al lang. We hebben er namelijk over gehad met de Franse president Hollande toen hij hier op bezoek was hier vrede week. U heeft in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat u samen met Frankrijk intensief gaat samenwerken... om de Afrikaanse landen te helpen met het uitvoeren van het actieplan voor de Afrikaanse olifant. Dit is een goed voorbeeld hoe u al die internationale aandacht om kunt zetten... in concrete activiteiten the ground, zoals we graag zeggen. We hopen dat dit snel gebeurt, want de nood is hoog. Graag helpen wij u. U kunt ons hier altijd voor bellen. Vriendelijke groet. Christian van der Hoeven. Ja, Christian van der Hoeven, dus die breekt een lans voor de Afrikaanse olifant en daarom sprak hij uh, deze ochtend de voicemail van Mark Rutte in. President Jacob Zuma van Zuid-Afrika heeft bij de verkiezingen dit jaar een vrouwelijke tegenstander. De Democratische Alliantie heeft oud-apartheidsactiviste Ramvela Mamvelet aangesteld als presidentskandidaten. Opmerkelijk genoeg was deze Mamvele juist lijsttrekker van een andere partij. Ja, zij sluit zich nu aan bij een andere sterkere vrouw. Z Z Z Ik ga het nog één keer Doe het nog een keer. Ik ga het gewoon nog één ja. keer doen. Zij sluit zich nu aan bij een andere sterke vrouwelijke politicus, Helene uh, Zille. Uh, samen willen zij de regerende president Zuma het vuur aan de schenen leggen. Uh, wat de toekomst brengt daar in Zuid-Afrika bespreken we met correspondent Niels Postumus. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ramfela Manfelle uh, was dus eigenlijk lijsttrekker van haar eigen partij uh, en is nu overgestapt. Waarom? Uh, uh, ja, zij uh, heeft geprobeerd om haar eigen partij op te zetten, uh, Agang. Uh, uh, maar dat is in dus zuid Afrika over het algemeen toch lastig, dat blijkt eigenlijk maar weer, om in een korte tijd binnen een jaar een, een eigen partij op te, op te zetten. In zuid Afrika is het heel belangrijk om in de wijken, dus in de townships, uh, veel mensen, uh, partijleden te hebben die voor je campagne voeren... Uh, juist in de straat, uh, in de wijken. Mm -hmm. En om zo'n partij, grote partijstructuur op te bouwen is heel lastig. En daar is ze denk ik achtergekomen. Um, dat ze gewoon niet uh, heel veel bereik heeft in het land. En de Democratic Alliance, de DA, uh, heeft die structuur wel, want die partij bestaat er veel langer. Dus ik denk dat ze uh, Eieren voor geld heeft gekozen. Ja. En uh, daarom is ook gestapt. Ja. Uh, nou, we kennen het, het ANC, dat uh, is de oude partij van Mandela en daar is uh, Jacob Zuma dan, uh, dan de grote man. Uh, die Democratische Alliantie, wat is dat voor een partij? Uh, de Democratische Alliantie is, is, is in principe een liberale, uh, liberale partij. Maar in Zuid-Afrika wordt de partij ook heel erg gezien uh, als nog een echte blanke partij. Uh, zeker door, door zwarte kiezers, wat de overgrote meerderheid in Zuid-Afrika is. En uh, ja, voor, voor die kiezers uh, staat de DA toch echt voor een partij die opkomt voor de belangen van blanken. Of dat terecht is, is de, is de vraag. De DA heeft ook heel veel uh, gekleurde uh, kiezers, voornamelijk kleurlingen. Dus uh, mensen die van uh, gemixte komaf zijn. Mm -hmm. uh, maar voor veel zwarte kiezers staat de DA echt voor, uh, ja, voor een partij die opkomt voor uh, de, de blanke Zuid-Afrika. Ja, die uh, Manvele, wat is dat eigenlijk voor vrouw? Uh, Ramphale is, is een vrouw uh, die een oud-anti-apartheid-strijder, een oud-bestuurder uh, uh, oud, uh, bij de Wereldbank, uh, een oud-bestuurder bij de Universiteit van uh, Kaapstad. Wel uh, nou, echt een intellectueel, uh, dus iemand die dus haar, haar uh, sporen wel verdiend heeft in de anti-apartheid-strijd. De ex-geliefde van Steve Biko ook. Steve Biko uh, is eigenlijk na Nelson Mandela misschien wel de uh, bekendste anti-apartheid-strijder uh, van Zuid-Afrika. Uh, die vermoord is in de jaren zeventig door, uh, door het apartheid regime En uh, ja, zij, zij, zij was de geliefde uh, van hem. Ja. En, en, en de Democratische Alliantie heeft strategisch voor haar gekozen... maar natuurlijk ook uh, v v vanwege haar kwaliteiten. Uh, wat zijn precies die kwaliteiten? Waarom is uh, zij een goede match? Uh, nou, ze heeft zich heel erg uh, duidelijk uitgesproken tegen corruptie. Uh, iets waar uh, het ANC... Uh, steeds vaker van beschuldigd wordt in Zuid-Afrika... en waar Zuid-Afrikanen, ook zwarte Zuid-Afrikanen... ondertussen hun buik wel behoorlijk van vol hebben. En uh, daar is het dus heel erg uitgesproken tegen. Zij is iemand waarvan de DA hoopt... dat, uh, uh, dat zij de zwarte middenklasse... die heel snel groeit in Zuid-Afrika... kan aanspreken. Dus uh, een zwarte middenklasse... die nou, misschien toch ook wel meer uh, liberaal beleid voor staat... maar dus ook heel erg tegen corruptie is... tegen... Uh, ja, de falende overheid eist van de ANC. en uh, Daarbij hoopte de DA ongetwijfeld uh, dat, dat zij dus meer zwarte kiezers zou aanspreken. De DA was ook al heel lang op zoek eigenlijk naar meer uh, zwarte gedichten uh, uh, voor, voor de partij om juist van dat imago uh, van blanke partijen af te komen. Ja, en nou uh, neemt Van Velle dus een op tegen de zittende president, Jacob Soemer. Um, maakt ze een kans? Uh, nou, niet om president te worden. Uh, dat, dat ANC de komende verkiezingen gaat winnen is eigenlijk, uh, staat eigenlijk min of meer wel vast. Dat staat eigenlijk al vast sinds de eerste algemene verkiezingen in uh, 1994. Uh, de ANC heeft tot nu toe altijd boven de 60% van de stemmen gekregen. En dat zal deze verkiezingen waarschijnlijk uh, uh, ja, in die zin niet veranderen dat ze zullen winnen. De vraag is voornamelijk eigenlijk deze verkiezingen of het ANC onder de 60% gaat krijgen. En als dat zou gebeuren, zou dat best wel een een metalen klap zijn uh, voor het AFD. En uh, ja, mm -hmm. de E zegt natuurlijk wel dat ze we gaan voor de winst. Uh, maar het gaat er voornamelijk uh, om deze verkiezingen hoeveel het ANC gaat verliezen en ja. hoeveel verschuiving er zal zijn uh, ja, richting de ja. dieet. Ja, duidelijk. Correspondent Niels Postemus in Zuid-Afrika, hartelijk dank voor je toelichting. Ja, dat brengt de tijd op. Bijna vijf uur zo meteen. Na vijven staat nu al wakker in het thema, in het kader van zorg. We hebben het uh, over de zorg met Lilian Marijn, is er werkzaam bij Abfacabo FNV. Eerst het NOS Journaal.